Kasper Meijer met het NOS-journaal. De explosies die vanochtend in Kiev zijn gehoord... waren raketten die neerkwamen op een militaire fabriek... waar tanks worden gemaakt. Dat zegt het Russische leger. Volgens Rusland zijn er 16 doelen geraakt met heel nauwkeurige raketten. Daarbij zouden uitrusting, magazijnen en wapenopslaglocaties van de Oekraïner zijn vernield. Rusland zegt ook dat er een reparatiewerkplaats voor militaire uitrusting... in de zuidelijke stad Mikolaev is geraakt. In Bergen-op-Zoom is afgelopen nacht een man van 33 uit Breda een tijdje vastgehouden en mishandeld. De politie heeft twee verdachten van 40 en 41 uit Bergen-op-Zoom opgepakt. Het slachtoffer stapte in Breda bij bekenden in de auto. Ze reden vervolgens naar een huis in Bergen-op-Zoom waar de man werd mishandeld. Na een tijdje kon hij alarm slaan en konden de twee verdachten net buiten de woning worden opgepakt.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 Wielrenster Marianne Vos kan niet meedoen vandaag aan Parijs-Roubaix. Ze testte vanochtend positief op corona. Vos sloeg vorig weekend nog de Amstel Gold Race over omdat ze zich niet helemaal in vorm voelde. Ze vertrok op trainingskamp in Spanje om zich voor te bereiden op Parijs-Roubaix. Ze laat weten dat ze heel teleurgesteld is. Marianne Vos eindigde vorig jaar als tweede op de wielerbaan in Roubaix. Dit jaar was ze een van de favorieten.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, oud Zandvoort. De secretaris generaal en tevens initiatiefnemer van het Nationaal 1 april-genootschap, Edo van Tetrode. Blijkens zijn vouwblad in dit is dit genootschap het en met name ook daarbij behoorlijk.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 Maar het is zo dat de Vlaamse humor steeds meer erkenning vindt en zeer zeker verdient. Daar wil ik straks nog graag even met je over hebben, wat uitvoeriger. Even een verhaal, misschien een oud verhaal, maar niet voor mensen die niet zo zijn ingevoerd in deze materie. en Dat toch iets van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 ...van deze vorst. En dan ging het hele hofkapel naar mee. En die moesten dan net zo lang meden op vakantie... ...zolang het de vorst behaagde. Maar hun gezinnen bleven achterin wenen. En eigenlijk stoelend op deze geschiedenis... ...is dus eigenlijk die Abschied-symfonie uh, geschreven. Want nadat ze daar twee maanden waren... ...en de vorst nog steeds geen tekenen gaf... ...dat hij weer naar Wenen terugging... ...begon het... Uh,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 En zo gaat het helemaal door tot op het laatst uh, de twee violisten overbleven. Eh, en er nog drie kaarsjes branden. <lacht> en daar werd de hele Ab Schiet symfonie mee geëindigd. Nou, de vorst uh, Esther uh, Hazy heeft het zeer sportief opgevat. De wenk begrepen. En de volgende uh, dag mochten de heren naar huis. <lacht> <lacht> Erg mooi. We gaan naar het begin van deze symfonie luisteren.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 Eh, want doordat ik glazen vooruit zat te kijken, kon ik niet zien wie voor me stond. Maar het bleek een klas met schoolmeisjes te zijn. <laughs> nou, misschien hollen ze nog. <laughs> Zou je nou uh, een definitie van een practical joke kunnen geven? Eh, ja, dat is natuurlijk... Uh, humor is betrekkelijk. Eh, net zoals alles betrekkelijk is. Want denkt u maar eens aan bijvoorbeeld de gewone uh, uh, spreekmoppen. Eh, de vertelmoppen.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 Heer Baartemans het Hengelo kunnen ook personen tot 1 april grap verklaard worden. Dus persona. Geen zaken, maar personen. Zo so ja, dan heb ik een heel lijstje kandidaten. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, de, de lijst van meneer Baartemans. Misschien staat hij er zelf ook op. <laughs> worden nou die grappen aangemeld? Hoe is nou die, die gang van zaken in het, in het genootschap bij jullie?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 En die is precies zo gemaakt dat die begint hoe langer hoe slaapwekkender te beginnen. door met herhalingen. Ja, en dan zag je al die koppies gaan. En dan begon alles zo te dutten met de knop te, kop te tikken. <laughs> en op het laatst wordt het heel langzaam en eeuwig. Bang! Krijg je die paukenslacht ja. eroverheen. Nou, dan dus is er ook iedereen weer wakker. hè. Mm.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 En fijn, de officieren zijn toe gaan vragen... Zeg, kan dat niet een paar uur worden verschoven, kolen en dat soort? ...nee, dat kon niet, want dienst is dienst, dat moest gebeuren. Mogen ze een radiootjes meenemen? Nee, dat kan niet, absolute radiostilte. En fijn, mopperend, het Nederlands leger op herhaling eigen... ...gingen dus de Rotterdammers op oorlogspad. En men moest dus om een bepaalde tijd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 Eh, hoewel de BBC er een aan het voorbereiden is met eh, Tommy Cooper als voorzitter. En, eh, in Frankrijk bestaat inderdaad volgens eh, de heer Brussen wel een 1 april genootschap of een soort 1 april convent. Eh, en dat is dus een Poisson des Vries comité en die hebben dus een goud visje Aha. als eh, symbool. Ja. Is het genootschap zelf, uh, het 1 april genootschap, het in het genootschap uh, zelf wel eens uh, te grazen genomen? Ja, een paar keer. Ja? Dat wij een 1 april banket hadden. Uh, en dan werd er nou, dat was bij Bouwers. En dan kregen we een heerlijk diner aangeboden van ja. de heer Bouwers. Een heerlijk gastheer. Uh, jammer dat een keer de boel daar is aangebrand. Maar afgezien, gaat zijn leven weer verbeteren. Dan we komen weer eten bij hem.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 On the nose, and I'm ashamed, she sheds her clothes, the summer smooths, the restless sky, and lovingly she warms the sun.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 Ja, zeer zeker. Dat is in dat tijd. Heeft Max de Jure de eerste loeres uitgereikt? Hij ja. heeft gezegd, dames en heren, ik denk dat het een grap is, die pride joke. Maar we gaan ieder jaar Louren uitreiken. Tot heel Nederland stikt van de Louren. En daarna dopen we Zandvoort om in rode aan Zee. Maar ik ben begonnen om mijn huis alvast zo te noemen. Dat zal dan bijna de laatste vraag moeten zijn, Edo. Mevrouw Corverthuizen. Realiseert u zich wel dat.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 En dan zijn in ieder geval de zaken geregistreerd. Men moet het vrijlaten. Zijn wij we echt wel een volk van grappenmakers? Ja, geheide. Vermomd onder ons vestje. En onze de stropdasje. En onze afkeurige blikken. Daar uh, schuilt de nozen om zo te zeggen. En dan nu de slotvraag. En daar zijn de mensen daar erg benieuwd naar...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 voor één persoon? Uh, voor alsnog voor één persoon ja. ja, nou, ik heb inderdaad nog uh, voor. mogelijk strijden... voor twee maar. Ja, zo is eventueel ook nog mogelijk. Ik heb inderdaad ook nog kamers beschikbaar. Zowel nog alle drie de types die wij in ja. het hotel beschikken. Dat houdt in de standaardkamer of de luxe kamer. Of de nee, heer Pronveld graag de luxe kamer. De luxe kamer, die heb ik inderdaad ja. nog beschikbaar. Is, is dat een probleem als er een tweede persoon bij komt? Nee hoor, want het is normaal gesproken het is een tweepersoonskamer die ja. kan voor enkel gebruik uh, bezet. Dus er kan zo'n tweede persoon bij, dat is geen probleem. Kunt u iets vertellen over de indeling van de kamer? Uh, wat voor faciliteiten er de Kamer? Bevinden? Onder andere, ja. Ja, nou, de Kamer vindt over een uh, cd-installatie, koffie- en theefaciliteiten. Is er ook een, een minibar aanwezig? Ja, minibar, televisie, <laughs> ja. uh, boekenpers, bad... Je u iets zeggen over de inhoud van de minibar. De heer Pronk uh, wil nog wel eens... Uh... Uh, de minibar beschikt uh, gewoon over frisdrank, zoals cola, jouturant. Ja, de heer Pronk is niet, niet, ge, niet geïnteresseerd naar de frisdrank. Niet de frisdrank. in de frisdrank. Uh, er bevindt zich bier en gewoon kleine flesjes rode en witte huiswijn. Ja. Uh, uh, whisky, er? is er ook whisky minibar. Uh, Whiskey, inderdaad. Potka, ja. uh, Champagne, dus, gin. Nee, die niet. Maar het kan even snel op de kamer gezet worden. Ja, graag. Dat zou ik dan wel willen, want een paar flesjes. een stuk of vijf, zes. Ja, gewoon voor een halve flesje. Ja, heeft u geen grotere? We hebben ook gewoon hele flessen hoor. Ja zit, ja, zit te denken aan vijf, uh, vijf hele flessen. Dat kan. Aanstaande vrijdag is hij uh, te gast op het uh, congres uh, Landbouw, Ontbossing en ja. Milieu, Bodiecultuur. Ja. En hij is de gastspreker. Um, ja, hij wil wel eens dat mensen meenemen dan uh, naar zijn kamer. Is dat ja. een uh, probleem? Uh, ja, ligt eraan hoeveel? Hoeveel en... er mensen kunnen erin? In die kamer nou.